In zijn computer is een grote hoeveelheid digitale informatie gevonden. Het OM kan sinds gisteren bij het overgrote deel van de bestanden op zijn computer. Robert M. zou zelfs een wachtwoorden aan justitie hebben gegeven. Feyenoord zegt dat de club met grote droevenis kennis heeft genomen van het overlijden van Koen Moulijn. Op de website van de club wordt hij de beste Feyenoorder aller tijden genoemd. Ook trainer Mario Been is geschokt door de dood van Moulijn. Deze man heeft, uh, heeft de fijne supporter maar ook de mensen in Nederland zoveel voetbalplezier gegeven. In, in, in de vorm van mooie momenten en mooie prijzen die de club gewonnen heeft. Ja, we zijn wat dat betreft uh, ja, enorm veel dank verschuldigd. Ook oud-collega's van Moulijn hebben met grote verslagenheid gereageerd. Volgens oud feyenoord Rinus Israël was hij een mooi mens. Oud-IRC Jacques Zwart noemt Moulijn een geweldige linksbuiten, een fenomeen en een vriend. Moelijn werd in de oudejaarsnacht getroffen door een herseninfarct... en overleed vannacht in het ziekenhuis. Koen Moulin was 73 jaar. In Islamabad is de gouverneur van de Pakistanse provincie Punjab doodgeschoten. De politie zegt dat gouverneur Tassir is doodgeschoten door een van zijn lijfwachten. Hij was lid van de regerende volkspartij en een vertrouweling van president Sadari. De regering van de deelstaat verkeert in crisis... sinds een belangrijke coalitiepartner zich heeft teruggetrokken. Voor de bioscopen en filmhuizen was 2010 een goed jaar. Vergeleken met 2009 steeg het bezoekersaantal met ongeveer een miljoen. In totaal werden ruim 28 miljoen kaartjes verkocht. Volgens de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie... heeft de groei vooral te maken met het succes van 3D-films... de bouw van nieuwe bioscopen en het aanpassen van bestaande filmhuizen. Die bioscopen zijn gemoderniseerd, er zijn uh, ruim 200 uh, schermen digitaal. En een groot deel daarvan, uh, daar kunnen ook 3D-films worden gespeeld. Ja, en als je films als Avatar en dergelijke hebt, uh, ja, dan is het gewoon uh, uh, een recept voor succes. De 3D-film Avatar was de best bekeken film van 2010. In totaal trok deze Amerikaanse productie 1,7 miljoen bezoekers. De best verkochte de bezochte Nederlandse film was New Kids Turbo. Deze productie trok vorig jaar ruim 725.000 bezoekers. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, overwegend droog. Het is 0 graden in het zuidoosten en plus 3 in het noordwesten. Morgen wordt het ongeveer 1 graad boven 0. En morgenavond trekt een storing over met sneeuw of natte sneeuw.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 ...tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst. In die tijd van het jaar zitten we van de nieuwjaarstoespraak. Ik kan er niet opnieuw. Dit is mijn laatste nieuwjaarstoespraak. Lieve bewoners van de Klepperweij, leden van de gemeenteraad van Albrandswaard, ...hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie van de gemeente Albrandswaard. Volgend jaar zal er een andere burgemeester voor u staan. Een ander de nieuwjaarsreden uitspreken. Ja, mevrouw van Bijsterveld. Heeft u een juiste receptie op het ministerie? Uh, nou, we hebben een bijeenkomst voor de, voor de medewerkers. En dat is donderdagochtend. En dan hou ik inderdaad een praatje. Ja. Uh, om weer iedereen uh, nou ja, enthousiast uh, uh, achter het bureau te krijgen. Alhoewel men volgens mij alweer bezig is op dit moment. Oké. Okay. En de, de vraag van dit jaar is dan, wat kost die? Oh, ik zou het niet weten. Ik denk dat het heel eenvoudig is. Want men komt gewoon naar beneden in de hal. Daar staat dan een klein Geen, be geen beentje erbij? Geen beentje erbij. Het is een uh, kopje koffie. Uh, uh, misschien loopt we met iets rond van koek. Uh, maar dat is het. En daarna gaan we gewoon heel snel aan de slag. En de mensen uit het veld kunnen u geen hand geven? Uh, nee, maar die hoop ik weer op allerlei andere plekken te ontmoeten. Ik ga weer heel snel uh, mijn werkbezoeken opstarten. En uh, ja, dan zie ik weer heel veel mensen okay. gewoon uit het onderwijsveld. Historicus Herman Pleij die verdiepte zich in de traditie van nieuwjaarsgebruikers... zoals bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie. Herman, ga je zelf naar veel recepties toe? Uh, nee, nee, nee, want ik ben met pensioen, dus ook hier heb ik uh, mijn pensioen opgenomen. <laughs> ja. Je wordt ook niet meer uitgenodigd. Uh, nou, dat was een pijnlijke vraag die ik al vreesde. Ah, ja. ik <laughs> <hijnen> nou, Laten niet we die zo verder veel. zitten. De gemeente Amsterdam die heeft hem wegbezuinigd. Ja. Uh, uh, hoe, hoe moeten we dat in historisch perspectief bezien? Nou, eh, ik vind dat eigenlijk eh, niet zo verstandig. Nou, vond ik de kosten wel exorbitant. 150.000 Ik vond het inderdaad idioot, dus ik dacht ook, dat hoeft toch niet zoveel te kosten. Maar de gebeurtenis op zichzelf is erg belangrijk. En daarom vind ik het onverstandig, omdat het een van de gelegenheden is... om saamhorigheidsgevoelens, ritueel, hou vast te kweken. En daar heeft iedereen enorm veel behoefte aan. En je ziet ook dat iedereen dat steeds meer aangrijpt. Nieuwjaarsduik, noem maar op. Dus dat moet je niet afschaffen. Nee. Dat is juist een kostbaar goed. Maar wel goedkoper maken misschien. Ja, wel graag, ja. Uh, want wij zijn toch koopman en dominee. Juist. Ook de gast is Ferry Haan. Hij is uh, economiedocent op een middelbare school. Uh, moet u niet gewoon op school zijn vandaag? Ik, uh, ik heb vrijgekregen om hier uh, aanwezig te Kijk, zijn. Kijk, uh, ja. netjes gevraagd aan de... Netjeskeurig aan mijn rector. En die gaf dat. U ja. heeft eerder een jaar gediend in Bosnië-Herzegovina... was ambtenaar bij het ministerie van, van Verkeer en Waterstaat... en journalist tot drie jaar geleden. Hm. Wat is de wens voor uw leerlingen voor het komend jaar? Uh, de, de, wat ik wil, wat ja. zij doen. Of ja. wat zij willen dat ze nee, zelf doen. Nee, uh, wat u hen toewenst. Nou, ik hoop dat ze uit zichzelf halen wat daarin zit. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De, de, de, de, de bulk zit onder het eigen niveau te werken. De bulk zit de bulk. onder het eigen niveau werken? Ja, dat is, Oké. Goed, Dichter bij de dag is vandaag Ton Luiten. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken... hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag aan minister van Onderwijs... Marja van Bijsterveld of aan een van de andere gasten? Mail ons dan naar uh, ditisdedag.eo.nl. U kunt ook reageren via Twitter... en gebruikt u dan de hashtag DIDD. Mevrouw van Bijsterveld, we beginnen met onze jukebox. Die heeft een aantal uh, vragen voor u. Nee, nee. Welke leeftijd zou u het liefst willen hebben? Mijn eigen leeftijd nu, 49. Vroeger gepest? Uh, ja, wel eens. De grootste ambitie? Uh, het uh, heel goed doen. Mijn werk. Stokpaardje. Een stokpaardje is uh, nou, eruit halen wat erin zit. Ik vind het ontzettend belangrijk omdat ik denk dat mensen alleen maar gelukkig worden... als ze echt hun talenten volle benutten. Meest extravagante uitgaven. Oeps, moeilijk. Uh, nou, ik heb wel eens een heel duur Chanel-tasje gekocht. Wie verdient een standbeeld? Wie verdient er een standbeeld? Uh, nou, laat ik gewoon zeggen, de leraar die er alles uit haalt wat erin zit... die verdient een standbeeld, ja. Nou, dat is een mooi antwoord, Verjaan, die laatste. Hè? Ja, zeker. Ja. <laughs> uh, wel eens gepest? Ja, wie niet... Ik bedoel, ik heb op school gezeten. Ik heb uh, misschien zelf wel eens gepest. En ik ben wel eens gepest. Ja, je uh, zegt misschien. Waarom pest, wie pest u zoal? Wie mij pest? Nee, wie heeft uh, wie u gepest ik? als dader? Oh, uh, ja... Je had wel eens bijvoorbeeld jongens die er haar geknipt hadden... op een bepaalde manier waar je dan wat van vond. Of uh, ja, of, of, of uh, ja... Waren dat dan stekeltjes of juist heel lang haar? Waar, waar wond u zich over op? <laughs> ik zou het niet eens meer weten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar je hebt altijd wel eens wat. Ik bedoel, dat is zo. Uh, aan de andere kant, ik vind het ontzettend belangrijk... waar scholen uh, constateren dat een kind echt gepest wordt, structureel... Ja. Echt voor een kind dodelijk kan zijn en heel verdrietig. Uh, ja, Daar vind ik het ontzettend belangrijk. dat scholen ingrijpen. Ja. En uh, gelukkig gebeurt er ook steeds meer mee. En waar werd u mee gepest? Uh, ik heb mijn wipneus, ah. om maar eens wat te zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> dat was misschien wel mijn eigen, mijn, vooral mijn frustratie. Ik heb hem uiteindelijk naast me neergelegd. De uh, niet die neus, maar wel nou, die frustratie. <laughs> okay. ja. Ja. En een Chanel tasje. Ja. In, in heb... wat voor omstandigheden uh, Toen ik 25 jaar getrouwd was, kreeg ik dat van mijn man. Het was niet te weinig ik... ja, uitgave? Ja, maar ja, ik verdien ook mee, dus dat was dan toch wel een uitgave. En van... had u mee beslist, of had hij het in zijn eentje ja, beslist? Hij had het zich? besloten, en ik heb het aanvaard. Dus ja, maar dan, waren waren ik het niet het, dan is het niet het goede antwoord. Oh jammer. Uh, ja, ik zou niet zo snel iets weten. Ik, ik heb eigenlijk alles, ik ben ontzettend tevreden. Maar uh, ja, misschien af en toe een lekkere luxe vakantie. Zoiets, ja. ja. En dat betaalt u dan wel zelf? Dat betaal ik zelf, ja. met mijn man. Zou ja. u zelf voor de klas willen staan? Ja. Ja, uh, ik zou zeker, als ik kijk naar het, met name het basisonderwijs, lijkt me echt geweldig. Uh, ik vind het ook heel leuk dat ik dat nu sinds een paar maanden in mijn portefeuille heb. Ik, ik was al uh, ge ja, zeg maar verliefd geraakt op het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Maar ik ben nu op basisonderwijs werkbezoek gehad. En al eerder vroeger met leesdagen uh, voorgelezen. Ja. En ik vind die kinderen echt geweldig. Gewoon ja. juf, lijkt u fantastisch. Juf, als, lijkt het, als het misgaat in de politiek gaat u moeiteloos dat voor de klas staan. Dat sluit niet uit dat ik dat nog eens zou gaan doen. En ja. hoe voorkomt u dan problemen? Eh... Uh, ja, door gewoon uh, heel helder te zijn, consequent structuur aan kinderen te bieden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Is dat genoeg, Ferry? Um, het helpt wel. Structuur en, uh, helpt, helpt enorm. Maar er zijn, er zijn meer dingen. Je Goede band opbouwen met je leerlingen. Goed kunnen verplaatsen in je leerlingen. Uh, uh, het helpt ook als je goed gesteund wordt door je, door je, door je schoolbestuur. Door Want heeft u, school... heb jij wel eens ordeproblemen? Je tuurlijk. bent net een paar jaar docent. Ja, natuurlijk. Nee, niet... Uh, uh, niet enorm, anders had ik er nog niet, niet meer gezeten. Maar er, zijn, er gebeurden wel dingen. Ik heb in Mijn eerste jaar heb ik een leerling die op de tafel zijn geelduw uit het plafond aantrekken was. Die was ingekomen. En dan, en dan denk je van tevoren, denk je niet van hé. Hey, Wacht wat wa, wat wat even, wat deed hij? Die stond op de tafel zijn geel oh, die, die stond op de tafel ja, en die, Hij had zelf de geel in het plafond gegooid. En die moest er ook weer uit, natuurlijk. Ja. Nou, was er een jongen met ADHD die, uh, die wat bijzonder was. Maar dat, dat is niet wat je van tevoren bedenkt dat je, dat je even iets achter je hoort en draait je om en je ziet dit tafereel. Maar ik kon er, dit, maar dat, wat, wat heb je gedaan? Nou ja, het moeilijke van het onderwijs is dat je altijd heel snel moet beslissen. Uh, journalistiek is wat dat betreft makkelijker, rustig nadenken. Maar je moet snel beslissen. Dus je moet, op dat moment staat iemand op een tafel die doet, die doet iets. En dan kan je of heel groot maken, of heel klein maken. En uh, ik, ik, ik, ik kon er heel erg om lachen. Het was heel grappig. Dus het, het werd geen voor die groot werd. Maar die jongen die, die ontdekte zichzelf ook op die tafel. En iedereen... Heb je iets gezegd dan tegen hem? Dat weet ik niet eens meer, maar ik stond er met een soort glimlach naar de kijken. Hij ging er van zijn tafel af en hij ging min of meer bij deze weer zitten. Dus ja, maar ja. je moet altijd dit soort situaties handelen. En, en als je het zo vertelt, dan denk je, ja, dit, dit, dit pik je toch niet? Nee. Maar je kan het dus heel groot maken en dan krijg je ja. veel verzet. Of je kan het klein houden en dan kan je erom lachen met z'n allen. Ik kan maar, maar soms dus... moet je een daad stellen misschien. Tuurlijk. Als de volgende ja. ook op het bureau gaat staan met zijn geodriehoek. Ja, dat is, dat is continu. De, ja. de vraag is, is het een... Is het een op zichzelf staande gebeurtenis of ge ge ge ge is, het een, is het een olievlek? En, en, en dan heb je split seconds voor. En dat is, ik doe het nu 2,5 jaar, uh, dat is de, de grote kunst en de ambacht van het docent is ja. dat je die beslissingen die steeds beter wordt. Helemaal ja, blij, klopt het? Nou, dit, ja. Wat, Jarenlange uh, onderwijservaring? Ja, zeker. En wat uh, mij opviel, om te beginnen bij mezelf, maar ook wel bij collega's, is dat je heel makkelijk een hele simpele truc hanteerde als je wat, wat rumoeren had, of mensen wat lastig vond. Ook onder studenten kwam dat voor. Hoewel die meestal gewoon gingen slapen, als ze er niks aan vonden. Maar goed, sommigen die waren dan ook wel eens wat lastig. Ja. Dat is ironie. En uh, ridiculiseren. En dat werd ook in het middelbaar onderwijs, en zelfs basisonderwijs wordt dat gedaan. Dat is een hele makkelijke truc, want daarmee krijg je een kind onmiddellijk, hup, die houdt op. Want die maar dan een moet je ook de goede grap op maar, een goede moment beschikbaar hebben. Nee, maar ik wou dus zeggen dat dat een verkeerde. Manier is. Oh, en dat is namelijk een makkelijke ja. manier, maar je verliest onmiddellijk het vertrouwen van zo'n kind. Want je maakt dat kind belachelijk voor ja. het front ja. van de klas. Die houdt zich gedekt, die kijkt wel uit in het vervolg. Dus wat dat betreft is het effectief, maar op de langere termijn gezien is het nee. buitengewoon kwalijk. En verlies je, ik ben op die manier gewoon studenten verloren door ze belachelijk ja. te maken. Die niet meer voor de bij groen. u wilden studeren. Nee, die dacht, nou ja, die dachten van, ik, ik, die, die deden niks. In die, die, die, die niks meer zien. Hmm. Nou ja. ja, collega's die nou, volgen, ja, nou, ja, nou, gewoon verlieten kind, deed. Ja, Kinderen die leven, die zijn cynisch snappen ze niet. Nee, dat bedoel ik. Ze zijn Daarom niet. Is nou wapen. Dus dus ze dus, begrijpen uh, het niet. Ze weten wa niet wat ze moeten ja, Het is een wapen van de volwassenen, maar dat kan heel erg... veel dieper aankomen bij, ja, een, bij een puber ja. dan dat je, dan het bedoeld is. Ja, dus uitkijken misschien is, misschien dan. Dat ja. is. Tijdens het kerstreces, mevrouw van Bijsterveld... stond er een interview, ik meen, in de Volkskrant... met de voorzitter van de Onderwijsraad. Mm -hmm. En die zei onder andere... studenten hebben veel te veel bijbaantjes... Uh, als je als docent buiten de normale rooster om iets wil organiseren, loop je tegen 24 bijbaantjes van studenten aan. Dat moet echt stoppen. En dus, het mag natuurlijk nog wel, maar eerst toestemming vragen aan de instelling. Uh, wat vindt u van die suggestie? Nou, ik vind toestemming vragen voor een bijbaantje aan een instelling... dat vind ik wel vergaand. Het lijkt me trouwens ook een administratieve belasting voor de instelling. Ik denk niet dat veel scholen daar vrolijk van worden en universiteiten. Maar ik ben het wel eens uh, met Fonds van Wieringen... Uh, uh, als hij zegt dat er gewoon een accent moet zijn... tijdens de periode dat je studeert op je studie. Dat is de tijd dat je het kan doen. Ja. Dan moet je gewoon echt leren... Uh, en moet je gewoon zorgen dat je die kennis krijgt... die je straks nodig hebt om in die samenleving ja, echt iets te kunnen betekenen... en iets van jezelf waar te kunnen maken. En ja ik vind het inderdaad zonde als studenten al die tijd benutten... Uh, en uh, het studeren er even bij doen. Ja. Aan de andere kant, dat wil ik wel zeggen... dat is ook de reden dat we zowel voor de bachelor als voor de master... een jaar extra de tijd geven voor de studie vind ik het een goede zaak als jongeren iets erbij doen... in de zin van vrijwilligerswerk, uh, in een bestuur van een dispuut... of in een bestuur van een studentenvereniging. Maar vindt u of... netto dat ze te veel dingen erbij doen? Uh, ik hoor het veel. Uh, en uh, ik zie het ook wel bij mijn eigen zoons. Uh, alhoewel die nu uh, de geest beginnen te krijgen. U heeft zelf studerende zoons? Ik heb zelf twee studerende zoons. Eentje in zijn bachelor en een ander in zijn master. Ja. Uh, en op een gegeven moment begint wel het besef natuurlijk door te dringen dat er tempo in moet komen. Ik zit er zelf natuurlijk als ouder ook wel achteraan. Uh, en dan zie je overigens dat ze best wel veel kunnen combineren van een bestuur en studie. Maar het gaat er wel om dat je toch je focus allereerst op die studie legt. Ja, nou heb je het over bestuur en, en, zijn en studie. Ouders ook gewoon van maar het is heel vaak voor. natuurlijk een baantje en ja. studie. Ja, dat klopt. Ja, dit is werkelijk een ja, heel dan, ja. ernstig probleem, hoor. Uh, ik ken Heet het van de, de, de universiteiten. Ja. En uh, studenten beginnen dat gelukkig zelf ook te vinden. Ja. Weet je hoe dat komt? Ze lopen nu stages hè, in Europese ja. programma's. En dan komen ze aan een Engelse universiteit. Dan schrikken ze zich een ongeluk. Want dan moeten ze het hele semester gewoon integraal beschikbaar zijn. En waarom ja. moeten ze dat? Ze moeten gewoon werkstukken maken. Elke 14 ja. dagen inleveren. papers, ja. zus, paper ja. zo. En ze zien onmiddellijk dat dat alleen maar kan door fulltime aanwezig te ja. zijn. Between terms kunnen ze baantjes doen enzovoort. Ja. Dat gebeurt allemaal. Maar als je college Hebt, dan ben je er en dan heb je dag en nacht als ja. het ware nodig Zou je daar moeten mee ja, Nou, ik vind dat het die veel eisender mag. Ik vind dat überhaupt ja. veel eisender. Het was net even op de heenweg hier naartoe. Uh, zal ik nog even door de vijfjescultuur bijlagen van Trouwe ja, bladeren? Die ook rond kerst en verscheen. En die verscheen ook rond kerst. Bevestigt ook wel datgene wat ik eerder aangegeven heb. En daar zei ik tegen mijn medewerker: zoek eens even uit hoeveel scholen er nou boven de zeven voor dat eindcijfer gemiddeld scoren. Ja. Dat zijn er vijftig. Van en we hebben van de zo'n 700, 800 scholen die wij in Nederland hebben. Dus even te kijken of ze met vestigingen werken. Want daar, dat zag ik niet even in die, in die korte okay. uh, blik. Yeah. Uh, maar dat betekent dat die hele range tussen 7 en 10... In Nederland haast niet benut wordt. Nee. En dat vind ik doodzonde. Ja, want, want ik dat heb hier ook zitten lezen. Exceleer je ja of nee? Ja. En in dat excelleren moeten we echt beter worden. En dan gaan we het ook internationaal beter doen. Ja, nou, ik ga. zat die bijlagen ook te lezen. En mij viel inderdaad op dat heel veel mensen zeiden: van ja, ik, als ik een 5,5 heb, is het echt genoeg. Ik sta nu nog maar vier ja. vijven, maar ik haal twee zevens en ik ben er weer. En daarnaast de... zeiden ook mensen van ja. Eh, huiswerk prima, maar s'avonds heb ik andere dingen. Ja, maar het calculerend vermogen is groot van onze jongeren. En dat is, dat is in zin... de prijs. Dat is de dat is de koopman, <güls> ja. om het maar zo te zeggen. Maar eh, ik denk dat het ook goed is dat er technieken toegepast worden die maken dat het wat lastiger is om te calculeren in de toekomst. En dat heb ik in mijn periode staatssecretaris. Dus deze zomer heb ik die algemene maatregelen van bestuur afgekondigd. Dat er één voortaan voor drie vakken minimale voldoende gehaald moet worden. Maar dat voor het centraal examen voortaan ook gemiddeld voldoende gehaald moet worden. Maar was dat niet zo? Nu? Nee, dat was tot je, kon niet. Je, je kon slagen als je gemiddeld onvoldoende stond? Precies, ja. voor dat centraal examen. En dat vind ik een slechte zaak. Ik hecht wel ook aan het schoolexamen, omdat er ja. een aantal andere punten... Ja, precies, het bestaat twee delen. Maar deel ik van vind school, dat het externe een examen, wat het centraal examen is... toch die externe toets van buitenaf... daar moet je gewoon inmiddels een voldoende voor hebben. En het mooie van die maatregel bij elkaar... is dat toch het calculeren wat lastiger gemaakt voor ja, ja. jongeren. En dus moeten ze op alle vakken gewoon echt uh, een tandje harder. Ja. Ja, het grote, als ik weet, het grote ja, ja. probleem is dat die leerlingen nu gewoon gelijk hebben. Je hebt gewoon gelijk met die 5,5 en 6. En, en Ze zes. komen ermee weg. De vervolgstap, in het, of in het hbo of de universiteit, is geen entree-eis. Er is geen toelatingsexamen. Uh, het kost je helemaal niks als je een 5,5 hebt. Dus als zij een extra stapje zetten voor een 8... Dan kunnen ze, moeten ze zich afvragen waarom doe ik dit Is Eigenlijk is het niet rationeel om dat te doen. Dus je, je zou je in met university colleges en dat soort initiatieven, ja, daar worden uh, achter geëist gemiddeld of een ja. half gemiddeld geloof ik. En daar zie ik nu een aantal dingen heel hard voor werken. Want die hebben dan een ja. doel. Als ik dat zou doen, dan mag erbij. ik. Precies. Dus de, de, ja. lat, de lat zou op een uh, aantal vervolgstappen omhoog kunnen. En dan zijn die, ja. die, die eindexamen-eisen niet eens nodig. Als ja. de lat daarna maar omhoog gaat. Nou, Mevrouw de ik, ik ben het daar van harte mee eens. Uh, je ziet het inderdaad ook bij medicijnenstudenten. Uh, daar ja. is die gewogen loting. Ja. Nou, waar wij van af willen is de numerus fixes eigenlijk veel meer gaan kijken naar studenten... van wat is je motivatie ook. Niet meer zomaar klakloos toelaten. Natuurlijk in algemene zin moet ons hoger onderwijs toegankelijk zijn. We hebben een heel mooi systeem van een uh, centraal examen in Nederland. Daar worden we door veel andere landen om benijd. Want dat geeft wel gewoon een toets aan dat je ergens klaar voor bent. Maar dan moet dat cijfer één wat waard zijn. Dus er mag niet te groot verschil zijn tussen het schoolexamen en het centraal examen. Want daarmee compenseer je die externe toetsen, om het maar zo te zeggen. En ik vind het inderdaad heel goed. En Halbe Zijlstra gaat daar in de komende tijd als staatssecretaris... Uh, voor het hoger onderwijs ook mee aan de slag. Naar aanleiding van het advies van de commissie van Ke uh, Kees Veerman. Ja. Uh, om uh, veel meer ook te selecteren uh, en te kijken naar... ben je klaar voor deze opleiding? Zodat het uh, gaat lonen om wel hogere cijfers te halen. Uh, uh, ja. En zodat het ook duidelijker wordt van welke keus ja. je maak je eigenlijk. Want heel veel jongeren vallen uit omdat achteraf blijkt... dat men gewoon na een paar uh, colleges merkt... dit is mijn studie nee. niet, dus... Daar valt echt veel te verbeteren ja. in die overgang... tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Maar toch nog even terug naar die studenten die dan veel bijwaantjes uh, hebben. En dat zal van ja. scholieren ook al gelden, vermoed ik. Die, die, die, die, als we bijvoorbeeld leerlingen soms straf krijgen... dan zeggen ze, ja, dat kan niet vanmiddag, want ik moet naar de Albert Heijn of iets. Ja. Kan je daar iets uh, aan doen, mevrouw ja. Van Wat Kan je daar iets dwingenders in doen? Of zegt u, het moet vooral uh, uit de mentaliteit komen? Want wat u tot nu toe zegt, uh, daar schrikken ze niet heel erg van. Die, die uh, werkende studenten, vermoed ik. Nou, ik, ik merk wel dat die verscherpte exameneisen een belangrijk punt is. Daar heeft het LAX ook tegen geageerd. Dat begrijp ik ook. Dus het actiecomité <laughs> van scholieren. Dat is een beetje toch de kalkoen het kerstdiner op, maar zo te zeggen. Ja. Uh, daar moet gewoon een, een stap harder gezet worden. Men geeft aan, zorg ook dat je investeert in leraren. Nou, dat doen we met het actieplan Leerkracht van Nederland. Ondanks de bezuinigingen... Maar dan gaan de studenten gaat niet minder extra, van bijbeunen. gaan die extra middelen worden toch geïnvesteerd. Maar dat je aan het eind van de rit de lat hoger gelegd hebt... voor Engels, Wiskunde, ja. Nederlands en voor het algemeen niveau van het centraal examen. Daar gaat men wel degelijk harder Dat zal ze leren. dwingen om gewoon Jawel, meer en uren te maken. Jawel, dat zal scholen ook scherper ja. laten kijken... is deze leerling geschikt voor dit schoolniveau. Want ja. we zien nu een enorme opwaartse druk van het mbo naar de havo. Ik vraag me af, is elk kind gelukkig op de havo? Is elke havo gelukkig met elk kind? Want niet alles werkt goed, er is een enorme uitval. Hm. Terwijl we het mbo kennen als een hele mooie route. Soms te lang en daar wil ik wat aan doen, naar het hoger onderwijs. Dus er moet veel scherper gekeken oh ja. worden, is een kind geschikt voor een bepaalde school? En u zegt zal al met al en de druk op leerlingen groter worden, ook op studenten, die waardoor examen, ze... examen, dat is echt een steen die verlegd ja. wordt, de okay. die verlegd is ja. nu, en ook ja. zijn die, effect die, die is, zal hebben. Die is krachtig hoor, die exameneisen, dat zie je doorwerken nu. De lichting nu in VWO 6, HVO 5. Ja. het is nu de laatste groep... Die nog niet gelden, waar die eisen nog niet ja. gelden. En je ziet nu al dat in ieder geval mijn school en ook andere scholen. die zijn al mee bezig van goh, kinderen in de vierde klas. gaan die het redden? Ja. Gaan die voldoen aan deze eisen? Ja, sms? gewoon heel nuttig ja, kijken. Ik dat ik is denk, de dit goed. is inderdaad een heel erg probleem. En daarom is het ja. ook heel goed dat het hier zo nadrukkelijk op tafel komt. Want het wordt overal weggepoetst. omdat iedereen andere belangen heeft. En dat is zo lastig. Kijk, ik denk dat je dus als opleiding hogere eisen moet stellen. Waardoor ja. die studenten, scholieren het gevoel krijgen. ja, ik kan hier gewoon niet, ik moet dit upscreen. Dus dat is één. Maar aan de andere kant is dat financieringsprobleem van universiteiten ook een punt omdat je namelijk belang bij hebt om zoveel mogelijk studenten te hebben. Mm. Niet alleen overigens uit financiering, ook om andere redenen. Mm. Wat gebeurt er dan? En dat heb ik gewoon veertig jaar lang meegemaakt aan de universiteit. Dat je je plooit naar studenten. Student wil je werkcollege volgen. Oh, wat vervelend, dinsdagmiddag. Dan sta ik net in het café <lacht> en, zus en zo en zo. En je bent ontzettend, vindt het heel vervelend om die student kwijt te zijn. Want in je werkgroep, waar je acht mensen moet hebben... en dat is een goede student. Maar dus dan verplaatst dan je dus wat, die werkgroep. Ja, natuurlijk. Dat gebeurt aan de lopende band. En dat, dat, dat, dat mm. is, een, en het is ook heel begrijpelijk dat je dat doet. Want als ik die student op die manier kan vasthouden, moet die andere studenten weer ompraten of ze dat willen. Een gedoe allemaal. Ja. Maar dat is een praktijk aan de, op de universiteiten. Okay. Het valt altijd weg op het moment dat je ineens bij een bepaalde studierichting te veel studenten krijgt. Dan is dan kan je, je strenger zijn. Dan ja. word je ineens streng. Ja. Maar dit probleem, ik ken het vooral uit de letterenstudies, is, ik ben ook okay. decaan van die faculteit geweest, dus dat was echt ook een heel voornamelijk. Jij ja. zit sinds een paar jaar in het onderwijs. Waarom eigenlijk? Je was journalist bij de Volkskrant, had een leuke baan in, op het Binnenhof, volgens mij, en ineens nou, was je ja. Geworden. Uh, dat was, was iets wat ik met me meenam en uh, mijn hele carrière van een, goh, dat wil ik nog een keer gaan doen. En op het moment dat dat kwam, ik heb een oude docent economie opgezocht en een gesprekje meegevoerd. En toen dacht ik daarna van, goh, ik moet het ook gewoon maar doen. En daarna ging het, met toeval had ook zo, ik, ik zei tegen iemand... en die zag een vacature en toen gebeurde het van, ja. onder mijn handen, zeg maar. En je doet het na nou bijna drie jaar? Tweede, het is mijn derde schooljaar. Wat ja. ik me zat te ja. vragen, is het nou echt net zo leuk... om s'avonds repetities naast te kijken... als dat je weet dat je de volgende dag op de voorpagina van de Volksland staat? Nee, bij de, mooiste is, stuk. de voorpagina van de Volksland is op dat moment leuker... Uh, maar daar zit de, de kwaliteit van het docentschap zit niet s'avonds met die stapel nakijkweken. Want dat, is inderdaad een, dat kan een flinke stapel zijn. Uh, maar, maar er zit veel meer in de, in, in de dag, in het contact met de leerlingen. En, en dat, dat is dat, uh, bevredigender dan een dag op Binnenhof? Uh, nou, een uh, journalist, uh, zeker bij, op, op, op een krant, die uh, levert een stukje af. En dat komt dan uh, op een paar honderdduizend uh, matten te liggen. En eigenlijk interactie met die lezer is er eigenlijk niet. En nou, Kom je ik toch vind, tegen ik, op verjaardagen? Soms, soms. Uh, maar het, uh, een docent en een journalist doen in feite hetzelfde. Ze zenden. Uh, informatie Ze hebben een, een, een, een domineesrol. rol en ik doe het in een klaslokaal en ik krijg het meteen terug wat ik, wat ik doe, en dat is, dat, is, dat is leuk en dat is bevredigend, ja, ja. leuker ja. dan wat je deed. Nee, ik, ik, mag ik, het niet nee, zo, nee, maar je, je, je moet het tijdelijk zien. Ik heb Tien jaar lang ben ik journalist geweest en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar na tien jaar uh, nam, de, nam de, de, de, de, de kick van de voorpagina nam wat af. En de, de baten namen wat toe met onregelmatigheid en, en, en, en, en de, de stress die journalist ook met zich mee ben. Oh, ja. En het was gewoon tijd voor iets nieuws. En ik, ik, ik, ik ben nu in mijn, in mijn uh, derde jaar voor de klas en ik merk nu dat sommige dingen worden wat comfortabeler, andere nog niet. Maar ik, ik leer weer. Oh, ja. en dat, dat vind ik leuk. En ik pas journalist was ik voor mijn gevoel beetje een beetje uitgelegd. klaar. Ja. Ja. Wat trof je aan in die klas? Uh, leuke kinderen. Uh, kinderen van u zijn leuk, communicatief. Uh, maar, maar niet leuk in de zin dat ze grapjes maken? Of? Grapjes, warm, betrokken, belangstellend, uh, nieuwsgierig. Sociaal. En, sociaal, Onderling enorm sociaal. Uh, gewoon uh, leuk. Uh, allemaal, en, en het doet me heel erg denken aan mijn eigen school, schooltijd. En ik vergelijk natuurlijk de rest dat jullie die ook allemaal zouden doen. Uh, en, en het is dat je herkent nog heel veel van vroeger. Gewoon dat dit leuk is. Onderlinge uh, samenhang op een school is, is fantastisch. Uh, dus dat, dat, dat is leuk. Alleen uh, de, uh, gemotiveerde leerlingen die echt weten wat ze willen met hun leven. En dat, dat, daar, daar zitten. Die, die tof niet aan. De motivatie nu zou wel laag kunnen zijn dan dat ik vroeger. En je geeft was. les op VWO, In de oh, bovenbouw. Ja, bovenbouw. Ja, bovenbouw. Dus dat is niet uh, het putje. Nee, ik nee, zeg niet het putje. Nee, nee. En, en toch zijn ze daar niet gemotiveerd, zeg je? Nou, een van de problemen in Nederland is eigenlijk dat, dat we een soort te, te platte onderwijspopulatie afleveren. De, de onderkant doen we heel goed, trekken we heel goed omhoog. Ja. En uh, maar de bovenkant, die, die, die halen we niet aan hun nee. haren uh, erbij. Hetzelfde probleem wat we net, net bespraken. Nee. De, de meeste mensen op het, op het VWO die... Uh, uh... Nou ja, die, die, die, die halen, halen niet helemaal uit wat, wat erin zit. Maar ze zijn slim, ze zijn leuk en ze zijn gezellig, maar ze ja. halen er niet uit wat erin nee, zit. En dan vooral is nog, nog iets mag precies. Vooral die, bij de jongens, een groot probleem. De jongens oh. die daar die zakken er, vooral op de VWO zakken de jongens er uit. De meiden doen het fantastisch. Misschien zelfs boven hun kunnen. Die zijn nog steeds inhaalslag. Want die zijn ambitieus? Ambitieus en die samen coöperatief. En uh, jongens die, uh, die uh, er zitten, er zitten, ik, ik zie, ik geef ook economie aan de HAVO. En, en de, de jongens op de HAVO, er zitten, nou ja, laat ik eens een, een kwart of zo, die haal, zou in van mijn vak. Op VWO-niveau kunnen. Als ze daar of de motivatie voor hadden of de kans voor kregen. Oh ja. dat zijn alle twee... En dat gebeurt gewoon niet. Nee, we onder verhoudingen VWO, uh, jongetjes, meisjes, bij ons 60% meiden en 40% jongens. Is daar een oplossing voor? Voor die ja, jongens? Die, ja, die zijn er wel. Uh, maar niet, niet hele simpele. Uh, we, uh, nou ja, we hebben een, een schoolsysteem, uh, hebben ze veranderd in de jaren 90. Uh, op verzoek van het vervolgonderwijs HBO Universiteit naar meer zelfstandigheid, naar meer vrijheid, naar meer plannen, naar meer coöperatie. En, uh, nou ja, jongens die doen dat niet, uh, kunnen dat niet. Dus? En uh, dus, nou ja, je, je, je moet een aantal dingen terugnemen die, die toen zijn in gang zijn gezet. En dat gebeurt ook. Bijvoorbeeld bij mij op school, waren hele grote studiezalen... waar net als een universiteitsbibliotheek de, de, de bedoeling was dat leerlingen daar... totaal gemotiveerd, zelfstandig aan het werk zouden gaan. Nou, dat doet AVO <kliek> 4 niet. Nee. En, en dat doen jongens op uh, VWO 6 uh, soms ook nog niet. Ja, je duurt een beetje lang. Ik las ja. in het voorgesprek dat je had ja. gezegd, uh, doe maar gewoon een jongensschool. Dat is het meest extreme idee wat bestaat. Gewoon weer uit elkaar, jongens ja, en meisjes. Dan zijn ze niet voortdurend met die hormonen... zijn ze niet voortdurend met die meisjes bezig... Gewoon nee, die naar zijn niet. nee, de hormonen zijn wat niet. Wat is dan het, het probleem? Is, het is het, is de, het, is de, het, is de, het gebrek aan, aan, aan zelfstandigheid en aan structuur. Het is de begeleiding, begeleiding. Maar wat helpt het dan als je scholen maakt? Nou, dan, haal je, dan, dan kan je die een andere structuur aanbieden... dan dat je op meidensscholen zou doen. En uh, dat, dat heeft voordelen. Kom er maar in, minister. Ja. Jongenscholen. Ja, ik het zal altijd voordelen voordeel hebben. Maar ja. zoals elk voordeel. Uh, heb ook zijn ja. nadeel uh, volgens Kruif, ja. Om het maar even lelijk ja. Nederlands te zeggen. Uh, nee, ik denk wel dat, uh, dat jij een punt aankaart. Wat ik ook in het middelbaar beroepsonderwijs. We hebben gewoon een tijd gehad. Dat we dachten dat leren. Uh, zelfstandig uh, leren. Dat dat iets was wat een kind zomaar bij zich had. Uh, nou, dat is dus gewoon niet zo. Uh, jongeren zijn nog heel lang jong. Zeker in deze tijd. Uh, um, en hebben gewoon nog heel lang structuur nodig. Overigens ook meiden. Hoor. Ik ben een HAVO-leerling. Een HAVO-leerling die heel snel afdwaalde... op het moment dat er niet een docent bovenop zat. Uh, en uh, uh, ik denk dat dat voor heel veel meiden nu ook nog geldt. Uh, kijk, we hebben natuurlijk een lange tijd gehad... als een soort van zelfsprekertijd... dat de jongens de voorhoede vormden. Ja. Overigens, in de becijfering aan het eind van de rit valt het nog mee. Er oh, zitten ja. niet zulke ja. grote verschillen en dan tussen. En hoe komt dat dan? Is en, en, uh, maar ja, daarom... bij ja, de universiteit is het heel curieus gewoon... dat die jongens daar uiteindelijk... de meisjes zijn de beste studenten. Ja. En de jongens rit de jongens die gaan een wetenschappelijke carrière beginnen met hun maar armen. Maar dat is de kwestie van meisjes, een keus. Ja, nee, meisjes... Dus daarom is het dat, ze, dit, dat is het grote probleem ja. ook van die slechte doorstroom van meisjes naar de top. Ja. Dat meisjes allemaal aan het eind van hun studie besluiten van... nee, ik moet eerst een jaar oriënteren. Nou, dan weet je het al. <laughs> ja. dus, en, en altijd onzekerheid van, ja, ik weet niet wat ik wil. en, dat, en, en Terwijl de, jongens hè, met hun ja, 7 zelfbewust die zijn heel vaccin, zelfbewust ja. en die ja. gaan heel... Ja. Direct op een ja, maar, dan plan. Is is dan maar dan is er ja iets gebeurd. Ja, dat mag ik net zeggen. Ja. Dus dat is opvallend, hè? Dus op de middelbare ja. school. zo. Maar in het kader van die studie. Jij zegt er is iets gebeurd van. in de zin van ze hebben een doelstelling gekregen en dan gaan nou. ze oh, hele Misschien zijn, zijn de hersenen wat gegroeid, een je ja. erbij. Hè? De voorkwap, vork, er is veel, ja. veel boeken over verschenen. En soms ook is belangrijk, maar de, de instant op de universiteit. Ja. Meer meiden dan, dan jongens. Ja. En het ja. is geen probleem. Die meiden is ja. geweldig. Dat moet je niet kapot maken. Nee, uh, alleen je moet wel je moet nadenken van well, hoe kunnen die jongens nou meer helpen. Ja. En nu zit uh, ze. Uh, nou ja, ik denk dat daar dat punt van structuur en veel eisendheid. Durf gewoon maar eisen te stellen. Durf ook veel te vragen. Want als je veel vraagt van jongeren, en zeker van jongens. Ja, dan komen ze gewoon meer tot hun recht. En zullen ze ook meer bevrediging eruit halen? Als ja, ze en denken, meer gemotiveerd nee, niet weer naar zijn. school. Dan zitten ze zo om te zeuren met z'n allen. Doe ze even rustig. Zou dat ja, ja, niet kijk, ook een reactie kunnen zijn? Ja, de leraar die inspireert is natuurlijk wel de eerste voorwaarde. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En Een leraar die inspireert en ook durft eisen te stellen... en durft te zeggen, van jou verwacht ik meer, want je kan meer. Nou, dat kan ja. Die kan heel veel uit een leerling halen. Nou, maar dat betekent wel dat we natuurlijk ook moeten investeren... in de kwaliteit van leraren. Dat ja. is ontzettend belangrijk. Maar Zitten we hier nou bijeen met groep gelijk gestemde, Of is dit wel het algemene gevoel? En er moet meer uitgehaald worden. Ja, de, de moet, dat is, Sorry, ja, als ja, jij collega's is, spreekt ja, op ja, nou, Misschien even een voetnoot. Volgens mij doet Nederland het met beperkte middelen heel erg goed. We hebben een heel goedkoop onderwijs vergeleken... met de meeste landen om ons heen. Dus we, doen met een, met een vrij, uh, uh, we zijn heel efficiënt bezig. Maar we hebben lijstjes gezien. Ja, PISA-onderzoek ja, heeft dat, Daar we zakten. Ja, je zou kunnen zeggen... Dat we zeg maar, krijgen wat we wat we waarvoor betalen. Dat zou, zou je kunnen zeggen. Dus, dus met, met, met, met wat we nu hebben. Er kan, er kan meer uitgehaald worden, maar goed, we hebben een efficiënt onderwijs, dus we doen het goed. Uh, veel, veel value for money. Om het nee, te maar dit was even doen. een spannend moment, wat jij maar zei: nu, uh, uh, uh, meer geld erbij. en ja. Nu zijn meteen nemen. Nou, ik denk dat het ook binnen de huidige uh, middelen, dat euro's nog beter besteed kunnen worden. Dat ben ik echt van overtuigd. Wij doen, op dit moment leggen wij niet. heel, heel veel neer niet. bij het onderwijs. Wat er niet zou horen, waar ouders gewoon verantwoordelijk voor zijn. Obesitas. Moeten... Ja, uh, allerlei hulpprogramma's. Ja, ik hulp toch een heel sterk maakbaarheidsidee van... is er een probleem in de samenleving? Huppethee, loket 51, of uh, postbus, postbus 51, 50. dat is de school zo'n beetje geworden. Ja. Leg het daar neer en wij lossen het op. Hmm. Maar als je je realiseert dat maar uh, school slechts één etmaal is... van de zeven etmalen, is dat gewoon niet een reële wens. En vind ik dat we inderdaad scherper weer ons moeten concentreren... op waar het om gaat op school. Namelijk gewoon lessen ja. en leren. Maar wacht even, Ferry, ja. dat was niet wat jij bedoelde ja nou, het, het, uh, het, het is een beetje grote gemene delen. Gewoon in, in procenten bbp zijn we goed, goedkoop. We hebben een goedkoop onderwijs. En het is heel efficiënt. Dus we kunnen eigenlijk heel tevreden zijn met wat we hebben. Doen we het volgens mij hartstikke goed. Ja. Alleen dat is de vraag. Als je het dan, uh, dan beter wil verbeteren. Dan moet je inderdaad uh, zeggen. oké okay, Als we met hetzelfde geld uh, meer resultaat willen hebben. Dan moeten we inderdaad zeggen. Wat gaan we dan niet meer doen? dus nou, ja. Dan vallen er misschien wat dingen Hoop. tussenuit. Dan ben je je geld weer efficiënt aan besteden. Um, maar goed, ik weet niet of je daarmee, daarmee, of je daarmee komt. Er is een flinke discussie over bevoegde en onbevoegde docenten. Nou, de overheid zegt bevoegd docent vinden we belangrijk. Ik ben het ja. daar overigens niet helemaal mee eens... Maar een kwart van de je docenten. bent zelf onbevoegd? Ik ben onbevoegd geweest. En ik, okay. en ook, ook op mijn school, ik ben nu bevoegd, Vallen maar zijn er zijn, op mijn school zijn, zijn een flink deel... Een aantal mensen zijn onbevoegd. En ik kan echt niet zeggen wie er goed is en wie er slechter is. Dus Het is, het is wat genuanceerder. Er zijn onbevoegde mensen die hartstikke goed zijn met hart en ziel heel ja. lang. Maar goed, maar, maar als je dat dan, stel dat je dat wilt, als dus overheid, wat, wat ik prima vind... Uh, uh, uh, uh, ja, gedaan dan ook na. En nu is het, of het doel officieel is 75% bevoegd voor de klas. En dus 25% nou, niet. Ik, dat is gek. Ik vind het, het allerbelangrijkste is natuurlijk... Dat, dat we gewoon kijken naar de kwaliteit van de school. Wat voegt het toe ten opzichte van hoe een kind binnenkomt? Hè? In Wassenaar is het geen kunst om hele hoge uh, uitkomsten te hebben. Het gaat erom, wat doe je bijvoorbeeld in Amsterdam-West? Ben je daar in staat om kinderen met een goed havo-diploma uiteindelijk... terwijl ze ja. met een taalachterstand binnenkomen? Dan heb je het buitengewoon goed gedaan. Uh, dat is uh, denk ik uh, heel erg belangrijk. En daarnaast, naast gewoon bevoegd onbevoegd, is gewoon ook de discussie van de kwaliteit... van de man of vrouw die voor de klas staat heel erg belangrijk. En dan ben ik blij dat ja, dit kabinet, okay. leerkracht van Nederland... dat actieplan, wat meer dan een miljard structureel... uiteindelijk meer gaat investeren in leraren... in de, uh, de uh, beurzen die leraren kunnen aanvragen... Ja. in de lerarenopleidingen, ja, we zodat al, je ook echt die kwaliteit ja, kan versterken. Ja, dan hebben we het al volop over de docenten. Dan gaan we na half drie over verder... Uh, met de minister van Onderwijs, Marje van Bijsterveld... met economiedocent Ferry Haan en met uh, historicus Herman Pleijs. Maar eerst... Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Als vier van de vijf spoorwegovergangen dicht zijn... dan is al het verkeer, heeft dat problemen mee. Twee. Maar ja, het is een beetje bewolkt, maar het is nu wel heel mooi rood... en het zicht op Utrecht is hier altijd prachtig. Ranking the News. Nu op nummer 1. Komelaar was niet alleen een sublieme voetbal, maar was gewoon een aardig mens. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.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 ANDB ah, Verkeersinformatie. Er staat video op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knoopend Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 5 kilometer. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij. Radio 1. Dit is de dag. En in dit is de dag zijn te gast minister van Onderwijs Marja van Bijsterveld... economiedocent docent Ferry Haan en historicus Herman Pleij. Wilt u reageren? Gebruik dan Twitter, de hashtag DDD... of stuur een e-mail naar ditisdedag.nl. Uh, Ferry Haan, we hebben het gehad over de uh, dus leerlingen, studenten. Ik wil het nu even hebben over de docenten. Wat trof je op dat gebied aan? Toen je even, goed om ja. nog iets te zeggen, vanaf de krant eh, in het schoollokaal in ja, de, de lerarenkamer belandde. Leuke le le le betrokken mensen die, uh, met veel energie. Ik, ik vond het verschil tussen een redactiezaal met uh, journalisten en een docentenkamer met uh, broodtrommeltjes uh, open. En de docenten vond ik niet zo groot. Nee. prima mensen. Wie werkt er harder? Uh, verschillende belastingen. Je kan het je kan niet in kilo's of in grammen of in... Uh, wie, wie heeft de meeste druk is misschien de... Nou dat is een heel andere druk. Ik heb zes, zeven lessen op een dag. en Dan ben ik, ben ik zes, zeven keer aan het presteren. En als journaliste één keer. En dus dan zou je zou denken, dan is de docent harder aan het werk. Maar misschien is die druk op die journalisten om, om alles te kloppen te krijgen. Zijn bronnen te, te, te vriend te houden of niet te vriend te houden. Misschien is die wel groter. is dus moet te vergelijken, maar persoonlijk vind ik het... Vind ik het uh, heb ik het wat rustiger als, als docent vergeleken ja. met mijn journalisten. Jij hebt persoonlijk maar, rustiger dan als journalist? Qua, qua, qua druk, ja. En ook langere vakanties, niet vergeten. Ja, ja. Leraren hebben hun naam nogal uh, klaargerucht te zijn. Laten we even gaan luisteren naar uh, Wim de Bie. Uh, uh, uh, die had een, een verhaaltje gemaakt over filminerende leraren. De taal van het beeldscherm, mevrouw. Dat wordt door onze regering met miljoenen gestimuleerd... door alle klaslokalen met computers vol te stouwen. Hè? En als er gelezen wordt, dan is het cowboy griezel of science fiction rommel. Mevrouw, in mijn tijd lazen we niet alleen meer, maar we deden dat zo grondig dat we hele stukken taal uit ons hoofd kenden. Ja, mm. dat ja. was uh, de Herman ja. Pleijs. Ja. Een ja. hele oude docent. Wat bedoel je dan? Nee, helemaal niks, Herman. Oh. Maar klopt het? Klagen docenten veel? Uh, ik weet niet of ze meer klagen dan, dan journalisten of uh, ambtenaren, of, maar, maar er wordt wel veel geklaagd in het onderwijs. Ja. Meer dan op de redactie bij de krant? Nou, het zijn, het zijn een beetje. Je hebt, elke organisatie heb je gewoon bepaalde types die klagen. En sommigen die, die zitten lekker in hun vel als ze klagen. Uh, het is, er, wordt, er wordt veel geklaagd in het onderwijs. En het komt een beetje, uh, is, is mijn analyse. Is, uh, er zijn mensen in het onderwijs zijn af en toe men, die komen van, scho van school, die gaan iets studeren. en die gaan weer terug in het onderwijs. En, en die maken dan alleen maar het onderwijs mee. En dan is het natuurlijk wel wat achteruit gegaan. Drukker geworden, moeilijker geworden, uh, schoolborden, noem het allemaal. Rond. Maar dat is in de rest van het leven ook zo. Ook zo, maar misschien is, dat, is, dat, is dan de, de, de, de lijn wat minder makkelijk door te trekken. Uh, mensen veranderen eens van baan, gaan eens wat anders doen en kunnen dus niet de hele tijd teruggrijpen naar vroeger. was het. Dus dat zit, dat zit een beetje inherent in het systeem. Maar er wordt wel veel geklaagd. Maar of het nou meer is dan ja. het uh, oude volksnationalisten <kugels> doen, dat weet ik niet. Maar <laughs> speelt daar nou ook niet mee dat verschijnsel waar we het net ook over hadden: van het mar marginaliseren van docenten? Hè? Dat is de politiek geweest vanaf de jaren zeventig. Ja, de docent kwam in de zijlijn, de leerling moest het allemaal zelf maken, die was creatief. Je hoeft alleen maar te begeleiden, toe te kijken. Je moet eens kijken, al die brochures van scholen, hoe die eruit zien. Dat is altijd heel opvallend. Hè? Er staat altijd, bij ons staat de leerling centraal. Aha. En dan hadden we plechtige mededelingen met bij bijbelse allure bijna. Ja. En vervolgens krijg je alleen maar plaatjes van kinderen die het vreselijk naar hun zin hebben. De scheikundelezen, de gymnastiek, Geen docent te bekennen in die brochures. Ja. Heel opvallend altijd. Die staat aan de zijkant. En dat is dus, nou, als je dus uh, verlies aan respect wil krijgen bij jezelf en gaat klagen. Als je in een beroep werkt waar jij gemarginaliseerd wordt. En waar het voortdurend wordt gezegd, het draait om de leerling. En jij staat aan de kant. Vind ik dat dus ook altijd ja een aanleiding ah, om te denken. Nou, ik, ik het, de de minister staat ja, ook een toe. beetje op ja. het puntje van de stoel. Nou, ik, ik vind, daar ben je zelf ook bij. Ik vind, docenten zijn er zelf ja, bij. Ik heb, ze. Ja, nee, maar nee, daarom moeten ze gewoon offensief zijn in de ja, school zelf. En gewoon zeggen, mensen let op. Uh, dit is mijn vak, hè. Ik heb met veel mbo-studenten, docenten gesproken. Want die zijn denk ik wel van dit verhaal, uh, van die zelfstandige leerlingen... die uh, misschien niet meer begeleidzaam moeten worden. Vooral niet begeleidzaam moeten worden. In een bepaalde periode uh, is men, uh, laat ik maar zeggen, ja, uh, toch heel zuur over geworden. Maar ik heb daar met verschillende types uh, docenten gesproken. Ik heb heel veel docenten gesproken omdat ik ook wilde weten, hoe kijken zij er tegenaan? En ik heb gewoon gezien dat er bepaalde docenten waren... die gewoon zeiden, ook tegen hun leidinggevende... het is klaar, ik wil mijn vak kunnen doen. Dus ik doe mee tot hier, hier ligt de grens. En, uh, en uh, daar wil ik gewoon mijn vak kunnen geven. En... Dat laatste stuk, daar wil ik zelfstandigheid uh, hebben. Dus maar dan ik moet vind je stevig ook... in je schoenen, schoenen ja, staan. Ja, maar ik vind, docenten doet. zijn ook doorgaans uh, behoorlijk geschoold. Dus moeten ook stevig in de schoenen kunnen staan. En ik vind het ook belangrijk, uh, dat is ook al in de vorige kabinetsperiode gebeurd... dat we ook inderdaad uh, vanuit de samenleving en vanuit de politiek... want daar heeft u wel een punt, ook docenten gewoon weer uh, scherper neergezet hebben. Maar ik vind dan dat docenten ook scherp naar zichzelf mogen zijn. Naar hun eigen professionalisering. Ja. Studeer je er nog veel uren bij, ja of nee? Werk je aan dus jezelf? Beetje, wat, dus het, ik het, vind wel, het zijn rechten en plichten. Dat is en... een beetje wat uh, uh, VVD-kamerlid Ton Elia steeds zegt. Er zijn heel veel docenten, zegt hij, dat heeft hij ook pas een keer op bij ons in de uitzending gezegd, die wel werken, maar niet meer het vuur hebben... en daar maar gewoon hun tijd uitzitten. Wat doe je daarmee? Was zijn vraag. Nou ja, uh, moet... Hij zei eigenlijk, je moet ze ontslaan. Nou, ik vind een leidinggevende moet met iemand die niet functioneert doen... wat op elke plek gebeurt. Namelijk ja. zorgen dat het beter gaat. En als het niet lukt, dan moet je er een punt achter zetten. Dat is goed voor die eh, werknemer zelf. Dat is goed voor de school. Ja. En goed voor het kind. Verriezier maar... je er veel? Nou, de, de, de, een voorbeeld. Een, een, een collega Duits op school. En die, die vertrouwde mij toe dat hij uh, op verjaardagsfeestjes... Uh, niet meer durft te vertellen dat hij docent Duits is. Misschien door het typetje van koten ook... <laughs> ja. maar, maar hij chineert zich voor zijn vak. En er zijn er, er zijn er meer. Ik ken iemand die zit in een skybox bij een voetbalwedstrijd. En dan vertelt hij tussen de bouwers niet dat hij in het onderwijs zit. Dus er is, er is een... Iets met kinderen. Nee, dat schiet ook niet op. Nee, de dat echt echt niet meer op. Nee. Nee. En er, er is wel een beetje trots te gaan. Terwijl, terwijl ik juist het vak in ben gestapt vanuit het idee dat het is een mooi vak En wat een eer dat ik dit mag doen. Ik overdrijf nu een beetje. Maar, maar er zijn een aantal docenten die hebben het gevoel dat wat zij doen... De, de energie die zij erin steken, dat die op een of andere manier niet gewaardeerd wordt. Ja. En als ik dan... Nee. Ik heb het nu niet over, maar je merkt dat, dat het onderwijs bij de uh, ouders thuis... Uh, ook wel een duwtje zou kunnen gebruiken. Ik sprak vorige week een man, uh, gefortuneerd thuis een bedrijf verkocht. Zijn kinderen zitten bij ons op school. En hij, hij beaamde dat hij het gevecht thuis echt niet meer aanging. hoor. Hij wilde het gevecht thuis met leuk hebben met zijn kinderen. Hij ja, wilde het ja. gewoon leuk hebben thuis. Hij wilde mm -hmm. echt niet... Mm -hmm. We zien, maar dus de, de steun van ouders voor het onderwijs, voor wat oh, ja. die kinderen daar Ontzettend doen. En, en, en, en, ja. en vooral hoe belangrijk het onderwijs is in het ja. vervolg. Want die kinderen zien dat zelf namelijk niet. Die hebben die... Dat is een laagje nog niet nee. om vooruit te kijken. Dus dat moeten die ouders doen, ja, is doen. Er is, er is in de politiek ook al gezegd, ze moeten beter, beter verdienen. Premier Rutte zei dit over de prestatiebeloning voor leraren... tijdens de presentatie van het regeerakkoord. We gaan bijvoorbeeld op de hervorming ervoor zorgen... dat in het onderwijs de betere leraar ook meer betaald kan krijgen. Er komt dus prestatiebeloning voor leraren in Nederland in het onderwijs. Terecht? Nou, dit wordt een, een, een grote puinhoop is mijn inschatting. Als er één onderwerp is waarover docenten echt in de gordijnen schieten... dan is het de prestatiebeloning. De verhalen zijn dat er al leaseauto's worden uitgedeeld aan docenten. Nou, de, de, de, die verhalen zijn er. En dat zijn vooral dat docenten met, met, waar, waar je niet aan docenten kan komen. Dus wiskunde, wil de, je hebt een soort detacheringsbureaus, die zitten er nu tussenin. En die bieden laptop leaseauto's, noem het allemaal op. En dat is, dat, dat dan, komt dan, echt dan, al voor, dat klopt. De, de, wat ik weet, wat ik begrijp wel, ik heb het zelf niet gekregen. Je maar hebt geen ik, ik, ik ben met mijn oude auto hier naartoe gekomen. <laughs> uh, maar het, het, de, de, de, de markt werkt. En, en als wij een, een wiskundendocent op dezelfde manier belonen als een geschiedenisdocent, ik noem maar twee voorbeelden. Geschiedenis zijn het, er zat van. Ja, er zijn heel veel. En ja, er nou ja, Ik ben Nederlandicus, maar goed, laten we zeggen. <laughs> oh, maar, maar ik heb je dat als historicus vandaag. Ja. Maar bij zijn er te weinig van. Dan moet een school iets doen. En als, als iemand een 0,3 baantje hier en 0,2 baantje daar en 0,4 baantje daar kan krijgen, nou dan is een auto een snel gegeven. Ja, mevrouw van Bijsten nou ja, kijk, ik vind uh, prestatie. Ik vind het niet verkeerd dat uh, uh, grotere prestaties ook sterker beloond worden. Uh, dat, dat is niet zo Nederlands. Maar ik vind dat we dat wel moeten durven. Op een goede, evenwichtige manier. En daarom doen we het ook niet het even snel, maar wordt het ook de komende jaren gewoon uitgewerkt. In dit geval door uh, halbe Zelstra, de staatssecretaris. En dan wordt er gekeken naar hoe presteert een school bijvoorbeeld op het vlak van voortijdig schoolverval. Laten, ben je in staat om kinderen ja. goed vast te houden? Wat is die toegevoegde waarde met kinderen met een taalachterstand? Nou, ik denk dat je zeker ook kan motiveren en stimuleren. Maar ik denk dat daarnaast inderdaad heel veel andere aspecten maken... dat een leraar goed presteert. Dat zit niet alleen in de beloning. Maar het gaat hier zit... over de schaarste. Ferry zegt, een wiskundendocent is gewoon schaars. Die krijg je alleen maar als je een auto erbij geeft of een, een laptop. Doen we van dat, ja, soort dingen. dat is natuurlijk gewoon een zaak van de werkgever. Dat mag, zegt u. Ja, scholen moeten verantwoord omgaan met hun geld uh, en hebben daar een behoorlijke vrijheid in. Dat is ook de reden overigens dat we dat met, met dat budget inderdaad goed presteren. Oh ja. Dat is een krachtig instrument van Nederland. Uh, uh, maar natuurlijk zijn er ook grenzen aan wat een school mag doen. Uh, het moet doelmatig zijn, ja. een, een investering. Maar wat, wat wel heel serieuze aandacht verdient is carrièreperspectief. Dan he, nou hoeft het niet alleen nou ja, een prestatiebeloning te zijn. Maar dat was altijd een groot probleem: carrièreperspectief. Ja, ik dat hebben we aangepakt. En dan kreeg je dus ja. jaren. En dan, ja, verder, wat gebeurde dan? Dan ja. had je maar één mogelijkheid: dat je in de schoolleiding ging. Of, ja. he, maar verder was er niet veel. Nou, als je 40 jaar lang in dat onderwijs ja. zit, dan is dat wel heel pover vergeleken met andere ja. beroepen. Ja. Dus daar zou ik ook op komen. Okay. Maar dus daar, dus... daar is het nodige gebeurd. Hè? Want in het vorige kabinet Balkenende, uh -huh. waar ik zelf dan staatssecretaris was, hebben we het. Actieplan Leerkracht van Nederland uh, hebben we uh, uh -huh. vastgesteld. Uh, plan 1, maar heel veel geld erbij. Inmiddels is er vanuit die kabinetsperiode... 680 miljoen dit jaar structureel meer geïnvesteerd uh -huh. in... juist die carrière oploopt. Zodat je niet alleen maar carrière maakt als je manager wordt. Okay, want dat, uh -huh. is dat is het slechte. Je ja. moet juist een hele goede onderwijzer willen zijn... Ja. of een hele goede leerkracht en willen zijn. En daarmee meer gaan verdienen. En die prestatiebeloning komt daar bovenop. Uh -huh. Omdat dit kabinet zegt... nou prima dat die basis nou goed op orde is... en dat we dat ook nog verder gaan nog uitwerken. Ik, dat ik, loopt ik, door. Ik wil nog één ander maar we willen punt aankaarten. Er komen vrij veel reacties binnen van studenten die zeggen ja, prima niet meer mogen werken tijdens onze studie. Maar dan kunnen we dus niet meer betalen. Collegegeld, studieboeken, kameruur, eten en drinken, het kan gewoon niet. Nou ja, één. Uh, ik denk dat wij in Nederland op dit moment gewoon nog een prima voorziening hebben met de beurzen, zoals we die uh, kennen. Studenten de werken heus niet voor de, de lol de geld nodig om rond te komen. Uh, ik denk dat uh, uh, voor heel veel studenten het goed is om een bijbaantje te hebben. Uh, dat kan ik me heel wel voorstellen. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee niet meer de aandacht en focus kan hebben op de studie. He, dat gaat te ver. We hebben ook uh, gewoon een heel goed collegegeldkrediet uh, uh, waar ook uh, studenten je gebruik je van kunnen hè? maken. Ja, dat moet je zijnde tijd terugbetalen. Maar het is echt uh, spotgoedkoop om te lenen, om het maar simpel te zeggen. En zijnde tijd, als je gaat verdienen, dan moet je terugbetalen. Daarbij heb je een hele lange periode waarover die terugbetaling plaatsvindt en lukt het je niet... om terug te betalen, dan is het in Nederland zo geregeld... dat op een bepaald moment ook afgeboekt wordt, de okay. schuld. Dus Ze moeten dat... niet klagen. Ik vind dat ze niet hoeven te klagen, nee. Maybe you've asked me to meet you here to tell me... that you wanna try and work it out... Oh let me down gently...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 Don't touch me, I drink too much Maybe that's the truth 2 a.m. the gate we jumped the fence we were hiding out we were playing around laying down Jonathan Jeremiah met uh, Lost. U hoorde hem al een paar keer. Ik heb hier staan, historicus Herman Pleijma. Hij heeft ons net verbeterd. Hij is Nederlandicus, zegt hij. Hij gaat met ons in de tijdmachine stappen... om te praten over uh, onze nieuwjaarsrituelen. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar reizen wij, Herman? Uh, 1 januari 1707. En van waar die datum? Uh, op die datum begon een traditie die tot in de twintigste eeuw zou voortduren... tot na de Tweede Wereldoorlog, namelijk Thomas Vaar en Pieter Nel... die de nieuwjaarswens uitspraken na de opvoeding van de Gijsbecht van Amstel... in de Stad Schouwburg in Amsterdam. En wie waren Zij? Uh, dat waren uh, twee acteurs. Ze waren eigenlijk geïnspireerd door de bruiloft van Cloris en Roosje. Dat werd altijd gespeeld na, dat was al een wat ouder spel, een, een herderspel... na de Gijsbert van Amsterdam. Dat was een gewoonte vroeger, hè, dat je een serieus stuk had... en daarna een kluchtig iets, hè, om ja. de gemoederen weer een beetje omhoog te trekken. En daar kwamen twee van dit soort figuren in voor... die komische dialoog hielden. En toen besloot men, hey, laten wij dat nou toepassen op het nieuwe jaar... want er bestonden al even lang nieuwjaarsgebruiken. Laten we dat nu ook op het podium doen. En laten we die gelegenheid aangrijpen om daar kritisch te hebben over wat er het afgelopen jaar in de stad gebeurd is... en een heilwens uit te spreken over de toekomst. En daarmee trad men in een traditie die al in de middeleeuwen te traceren valt... maar die men nu ook op het podium geneert. 1707, de eerst, ja. eerste uh, oudejaarsconferentie, kan je het zo noemen? Ja, dat, uh, daar komt het eigenlijk wel op neer. Want dat kun je rustig doortrekken naar uh, de huidige tijd. Naar de cabaret. Naar de oudejaarsconferentie van Wim Kanden. Naar de huidige gewoonte om op nieuwjaarsavond. Maar ook rond nieuwjaar. Hè, dat zie je ook. Het breidt zich de laatste ja. tijd ook ja, uit. Flik de jongen jaar. was 2 januari, geloof ik. Precies, ja. precies. Hè, dat men dus in deze tijd in ieder geval. zoiets kritisch beschouwelijks te hebben. En uh, waarbij overigens opvallend is dat in onze tijd de optimistische nood daarbij. Uh, behoorlijk wegvalt. Het Hoardoor? is echt, nou, het, de toon is over het algemeen van we gaan scherp aan de kaak stellen. van Alleen maar allemaal kritisch. Mis is. Ja. En de, de, ik heb eigenlijk geen enkele cabaretier ook iets horen zeggen van... maar dat is nu allemaal voorbij en nu gaan wij vrolijk... Niet, dat past niet in het <laughs> programma nu. Nee. Dat, dat, dat kan trouwens ook niet. En is het jammer? Um, Nee, nee, dat vind ik echt niet. Dus nee. dat, kijk, dat element van, van, van schoonwassen. en dat heeft dus een hele lange traditie. Hè? Dit kun je uiteindelijk allemaal terugvoeren op, op lentegebruiken, zoals dat heet, heidense vruchtbaarheidsgebruiken... van je zit vastgesloten in de winter... en dat gaat nog een voorchristelijk geloofde. geloof. De, de, de gedachte dat kwade demonen houden de aarde gevangen... met hun vorst en met hun scherpe bewind. En dan moet je de goede demonen... dat zijn meestal de overleden voorvaderen en voormoeders... die moet je gunstig stemmen. En met geschenken en met al die dingen. En dan moet je dus de aarde weer schoon wassen op dat er nieuwe vruchtbaarheid dat zal is. Dat is de gedachte die erachter ja, zit. Ja, en daar, zit, daar kun je ook hele directe lijnen trekken. Want dat knallen en dat vuurwerk ja. en alles. En dat stichten van vuren, kerstbomen en brandsteken en alles. Dat hoort daar ook bij. Dat was dus ook al in de vroege middeleeuwen aan te wijzen. En in de laat steden. Dat deden we ook openen. om die geesten, die demonen de gunstig, de kwade gunstig te stemmen. Demonen, de kwade geesten, nee, die moesten verdreven worden. Ja, ja, okay. he, die, die moest je kwijt ja, natuurlijk, moest je kwijt, he, want ja. die hielden de aarde gevangen. En je moest de goede, die moest je dus gunstig stemmen. En dat deed je met geschenken ja. en met eten en met drinken. Hè, want dat hoort ook zo duidelijk bij. Dat overigens ook weer heel goed terug te voeren is. Op. Kijk, het is heel opvallend dat al dit soort gebruiken... zitten altijd in de winter. Hè, tussen Ma Sint Maarten en Pasen liggen al onze grote feesten. Die zijn gekerstend, hè, de meeste zijn gekerstend. Maar dat is ook de periode waarop het leven op het platteland stil ligt. In een oude plattelandssamenleving. Oh, ik dacht hè, dat dat was omdat we oogst, zomers op vakantie zijn. Luister. Dus de oogst is binnengehaald, het varken is geslacht. Hè? Dat gebeurt allemaal in oktober en november. En je kunt pas saaien weer in het voorjaar. Dus nu is het gewoon een tijd van stilte. En dat is, betekent ook dat in die tijd wordt gegeten en gedronken. En geritualiseerd. Vooral rituelen, de samenhorigheid moest in die tijd bevorderd worden. Docenten hebben lange vakanties, maar de boeren kennelijk ook. Nou, dat was nou. geen vakantie, want dat was uh, hard werken. Ik bedoel, je moest je dus gewoon ook letterlijk in conditie eten en drinken. Weer, en je moest zorgen dat je weer de goede contact met elkaar herstelden. Want het was dus erg individueel opboksen tegen de natuur... en tegen de natuurkrachten de rest van het jaar. Dus het was een belangrijke periode. Kijk, de, de, de protesten die vaak gemaakt worden in onze moderne tijd... van het kerstfeest is een vreedfeest geworden. Ja. En mensen er alleen maar te eten en te drinken. Nee, dat was nou precies de bedoeling altijd van die feesten. Dat werd ook juist ook vroeger gedaan. Dus dat is altijd een wat merkwaardig verzet. Nou, is het... de troostende gedachte: ja, mevrouw van Bijsterveld. U maakt ja, er een vrolijk geluid. Nee, weer dus... een ander gevoel. Okay. Nee, nee, maar wacht nog even. De bezinning... Ja meditatie, oh, hoe ja, het is allemaal, ja. Want dat was juist, ik zei ook, men ja. gebruikt dat ook om met elkaar te ritualiseren. Wat men hm. aan bindingen met elkaar heeft. Men denkt na over het verleden, wat is er allemaal gebeurd. Waarbij het heel opvallend is dat dat, dat eh, nieuwjaar, jaar, dus dat ene jaar, dat heeft altijd iets heidens gehouden. Hè. Kijk, die meeste feesten zijn verkristelijkt. Hè. Dat, hm. dat, en, en, en hoe, hoe, welk geloof je dan heeft? Dat doet er verder niet toe, maar het verschijnsel op zichzelf is heel heb je ook wel eens het, voor ja, geanalyseerd. Precies, je hebt ook heidense wortels precies, in dit uh, en dat is ook aan de kerkelijke kalender geboven gebonden, en dat zie je ook, het midwinterfeest, met licht, ja, dat is het kerstfeest geworden, de komst van het licht, dus dat is allemaal heel... Maar met... 1 januari is dat nooit gelukt. En dat blijft daardoor ook altijd een beetje een, een opstandig feest. He, dat is, in al elke eeuw is dat alweer. Dat aankregen. heeft de kerk nooit weten te Men heeft het tover. wel geprobeerd. Men heeft geprobeerd om daar ooit. en dat gebeurt al in de late middeleeuwen. het feest van de besnijdenis van te maken. Dus de besnijdenis van Jezus. Maar dat is niet een succes geworden. Nee. Dat sprak christenen niet aan. En dat was ja. ja, Jezus was als jood geboren. Die was besneden. En ja, het besnijdenisfeest. dat vond niemand eigenlijk leuk in de christelijke nee. wereld. Nee. Dus dat is ook nooit doorgegaan. En daardoor is het altijd dat feest van. herrie lawaai en ja. opstandigheid. Nu juist geschenken. Ja. Kan je die plaatsen in dit uh, geheel? Ja, dat, uh, dat, die, die hele uh, geschenkcultuur die uh, had dus te maken met dat gunstig stemmen... van de goede demonen, he, klaarzetten van gede over. Maar dat is in de moderne tijd, en daar is ook meteen al in de 19e eeuw... ontstond daar rumoer over, werd dat gebruikt door bazen... om hun personeel aan zich te binden. En er kwam er natuurlijk meteen vanuit socialistische zijde... kwam er allerlei bezwaar tegen van... ja, dat zijn een beetje feodale omgangsvormen, he, de baas. En dat weet ik, dat is ook een ontzettend... ik kan me nog herinneren mijn vader, die ook een baas... Had, dat die ging op 1 januari naar de baas, heette dat altijd. En dan werd hij daar, dan kregen ze een nieuwjaarsborrel en dan kregen ze ook een, een doos sigaren mee of zoiets. Hè. Dat was dan, en ik weet wel dat mijn moeder dat altijd ergerde. Van, ga je er nou weer heen? Nou, mijn vader <lacht> vond het volkomen vanzelfsprekend. Uh, waarom het nou ja, dat, dat had iets feotaals. Om, iets onkoperigs. Ja, ja, precies. Ja. Want, want uit de hoogte werd het personeel een gift. De vakbond zeiden, de, de, de, de socialisten zeiden in de 20ste eeuw, dat moet gewoon de dertiende maand worden. Ja. Zo begonnen ze niet, maar dat moet gewoon <lacht> nee, een, een, Loonbestanddeel worden en dat moet op die wijze gebruikt worden. Ja, en en dan even de receptie, daarvan zei je aan het begin: al die is belangrijk. Want ja. dan spreken we elkaar weer eens. Ja, en dat is de kortzichtigheid, vind ik... van dat nu een mooi politiek gebaar willen maken... van wij weten hoe bezuinigen moeten. Dit schaffen we meteen. De burgemeester van Amsterdam, maar ook de PVV ja, vindt op die kortzichtig. Ja. Ik bedoel, ik vind het wel dat je dus kunt zeggen van... hoor eens, we gaan dat even wel wat, wat bescheidener maken. Hè? Dat in het kader ook van al ja. dat afscheid nemen... dat tonnen kost van mensen. Dat vind ik ook. Maar op zichzelf wel? zou ik nou, het erin houden. Uh, ik, ik moet zeggen, ik vind uw nieuwjaarsreceptie ook leuk... want die ontmoet elkaar. Maar wat ik het leuke vind, mijn uh, dorp, uh, Midden-Delfland... Uh, prachtig. Dorpje. Uh, daar uh, heeft de gemeente hem afgeschaft. En dan wordt het door de burgers in ja, nou, wordt het opgepakt. Zo en de burgers het. hebben de gemeentebestuur uitgenodigd. En <laughs> voor mij bekende partijen had al aangegeven dat hij ook ja. present zou zijn daar. Dat moeten nou, dat de dat socialisten weer zijn geweest. <laughs> nee, dat, dat zijn gewoon Ach. die dorpse mensen die okay. gewoon zeggen... wij pakken het op, want wij willen elkaar ontmoeten. En dat vind ik eigenlijk het mooiste, het initiatief van mensen zelf. Goed, We gaan gauw door naar ja. de Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Tom Luijten. Ton, goedemiddag. Uh, goedemiddag, <coughs> Thijs. Laat maar horen. Ja, daar gaat hij dan. Den Haag decennia lang de regisseur van onderwijsvernieuwing, bedacht met de slogan de leerling centraal voor de leraar de rol van souffleur. Na elk nieuw bedrijf viel het doek en kregen de spelers steeds meer kritiek. Het gebogen hoofd van de politiek ontving alweer geen daverend applaus. Wat we nu van Maria horen is terug naar de kern, want net als de toren vertoont het PISA-onderzoek onderwijl Verdere verzakking van het pijl. Daarom terug naar rekenen en taal. O oh ja, maar ja, stel Ferry Haan, stel dus de leraar weer centraal. Maar ja, Van Bijsterveld heeft niet veel geld. En tenslotte dit. En als we echt niet weten hoe het moet in onze maatschappij... dan vragen we het toch aan Herman Pleij. <lacht> Uh, Dank je Tom. Dat was het. Er werd hier uh, genoten en ook wel een uh, beetje geprotesteerd, zag ik bij de minister. Okay. Ja, om, omdat ik nou juist zo blij ben dat we uh, dat hele plan voor die leraren... met al die investeringen overeind hebben kunnen houden... en daar nog 400 miljoen de komende jaren aan toevoegen, terecht omdat de leraar met de leidinggevende, uh, laat ik dat niet vergeten... die verguizen we soms, maar dat is echt een hele belangrijke groep... Uh, uh, dat we die natuurlijk hard nodig okay. hebben. Dat zijn de sleutels tot uiteindelijk mooi onderwijs. Dank u wel voor uw komst. Uh, Marja van Bijsterveld, minister van Onderwijs en Economiedecent uh, uh, Ferrie Haan... en historicus helemaal Blij. Ook dank uh, voor je komst. Het is tijd voor het nieuws drie uur. Van drie uur daarna een portret van Joost Eerdmans. Tot zo.